Dit is Jeroen Kema je Maan met het NOS -journaal. De Amsterdamse politie heeft een tjech van 41 aangehouden voor het in brand steken van twee politieauto's. De eerste ging maandagnacht in vlammen op in Nieuw-West nadat er eerder die avond redden waren geweest rond het plein 4045. Afgelopen nacht was het opnieuw raak bij een politiebureau in Amsterdam-West werd een politie auto in brand gestoken. Een getuige zag een man vloeistof onder de politieauto gooien en wegvluchten. Het element van de man werd breed gedeeld onder politiemensen. In de loop van de dag is de dakloze Tsjechische verdachte opgepakt. In de Belgische plaats Peer, zo'n 30 kilometer onder Eindhoven, is al sinds gisteravond een illegale houseparty bezig. Ongeveer duizend mensen zijn in de gebouwen van een voormalige meubelhandel aan het feesten. Vijf mensen zijn er aangehouden voor drugsbezit. De organisatoren van het feest zouden van plan zijn tot morgenavond door te gaan. De politie wil het feest laten uitdoven... en probeert te verhinderen dat er meer feestgangers naar de gebouwen komen. Bij de Sinterklaas-intochten in Ierseke in Zeeland... en Middelharnis in Zuid-Holland is gedemonstreerd door kick-out Zwarte Piet. In Beide plaatsen zijn ook tegendemonstraties gehouden... Omroep Zeeland meldt dat de kick-out Zwarte Piet demonstranten in Ierseken met eieren zijn bekogeld. Een aantal mensen is daar aangehouden. De Sinterklaas-intocht in beide plaatsen is wel doorgegaan. Muziekproducer Sean Combs, ook bekend als Diddy, heeft vanuit zijn cel geprobeerd getuigen en juryleden in zijn zaak te beïnvloeden. Dat zegt de openbaar aanklager in een document dat bij de rechtbank in New York is ingediend. Het document moet helpen om een verzoek om voorlopige vrijlating af te wijzen. Koms wordt verdacht van mensenhandel, seksueel misbruik en afpersing. De behandeling van de zaak begint in mei. Het weer het is bewolkt met kans op een bui bij 8 tot 12 graden. Vanavond vanuit het noordwesten regen. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. en Het wordt rond de 8 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat nog één file in de regio, namelijk op de N205 van de nieuw vennep naar Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem heb je bijna 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Zandvoort op zaterdag. With a thing called reality, why didn't I fall for you? Esther Williams was dat en was binnen, kwijt Ja, en uh, we zitten alweer in de uh, derde uur uh, heren, uh, hier in de studio. Dankjewel hoor. En uh, we, we, derde uur, wat gaan we daar allemaal doen? Ja, wat vliegt de tijd, uh, Rob. Zeker, <coughs> Nou, we gaan natuurlijk uh, naar onze glorieuze voetbalwedstrijd in Kastuken. Ja, Ja, nou ja, we kregen net van een collega een berichtje van: uh, ik zit te wachten op het verslag van uh, de wedstrijd. Uh, ik zeg, zo'n wedstrijd die is eigenlijk bijna niet te verslaan. Nee, nee, nee, nee. Nou, dan hebben we natuurlijk uh, rendel uh, met het pitreport. Uh, half vijf doen we het dier van de week. En uh, ja, we hebben natuurlijk nog wat uh, nieuwtjes. Dus die, uh, die gaan we ook nog voorlezen. Zeker dat in het derde uur Zandvoort op zaterdag. Lekker blijft luisteren naar de Zandvoortse Radio. Straks gaan we Peter reporter dus met uh, René Los. Eens even kijken wat voor nieuwtjes die heeft. Uit de wereld van de autosport. Je gaat het allemaal beleven. Maar eerst uh, deze: The Oceans. Good guy. Die, uh, music zo op de zaterdagmiddag bij ZFM. The Bad Guy, Good Guy, dat was uh, de single van the Oceans. Nou, het is uh, nah, bijna kwart over vier tijd voor. ZFM, Race Radio, Pit Report, Report. En daarvoor gaan we uiteraard naar het theater van de Autosport. Daar zit hij wekelijks uh, met heel veel nieuwtjes zo op zijn. Op z'n schoot, eh, Rendell Olsen. Goedemiddag. Hey, hey, goedemiddag. Ja, een beetje, een beetje, ik klink een beetje raar, maar ik ben behoorlijk beroerd en behoorlijk ziek. Maar het gaat allemaal goed komen. Oh jee. Yeah, nou ja, eh? collega Russe dacht dat het aan de verbinding lag, maar... Nee, uh, nee maar ik, ik zit op zelf een beetje te, te, te stoppen en toestand. En uh, voel me niet echt superlekker, maar het is niet anders. Nee, nee het goed, klinkt goed. niet helemaal 100%, maar nee. goed, geeft niet hoor. Hé, hey, fijn dat je er weer bent, Rendell. Uh, ja, ja wat, wat kaal hè, zonder formule 1. Ja, nou dan, ja, dat uh, zeiden uit. we. Nieuwtjes, ja. nieuwtjes, nieuwtjes. Ja, het is een beetje zoeken naar nieuwtjes hè, op dit moment. Nou ja, zoeken naar nieuws Sowieso morgen gaat er in jullie dorp natuurlijk van alles gebeuren Want dan hebben we de 250 kilometer race De historische 250 kilometer race Van de Ark Dus dan wordt er sowieso het circuit wordt er gereden En dat is natuurlijk zo'n beetje in oktober Is dat ja, wat, ja, Is het toch wat natuurlijk het hele verhaal um, In het gebeuren van november zitten we al hoor toch ja, <laughs> dat gaat ja, hard. Ja. In november is dat best wel laat Natuurlijk, maar ja en, Ik heb gehoord dat de weer heel slecht worden Maar dan gaat geloof ik toch iets van 30, 35 de auto's met start, dus dat is heel mooi. Oké, okay, een soort van uh, winter endurance uh, wordt uh, het. Uh... Winter endurance en alleen met klassieke raceauto's. Dus het oh, ja. is allemaal een beetje de oude auto's. En dan uh, kijken we het allemaal toch altijd die 250 kilometer volhoudt, vol, uh, vol trap op dat mooie baantje daar in de duinen. Ja, eh. nee, nou, een mooi evenement toch? Ja, hartstikke leuk. En ook leuk dat er eigenlijk gewoon ook op Zandvoort het hele jaar door gewoon uh, gereden wordt natuurlijk. Helemaal prachtig. Eh? Zeker, zeker. En, ja, goed. Ja, maar dat moet ook waarschijnlijk, hè? De exploitatie uh, van zo'n uh, baan, uh, ja, dat kost wel het een en ander. Ja, nou ja, zeker als je ziet wat ze de laatste jaren in gestopt hebben, moet het ook allemaal weer terugverdiend worden, zeg ik al maar. Hè? Uh, dus ja, het is inderdaad dat je zegt van uh, uh, daar moet het ook al een tijdje doorgaan. En als het ook kan en je komt met geluid niet in de war en dat niemand boos gaat worden, dan is het alleen maar lekker, zeg ik altijd. Ja, en dan dat moeten we vanaf uh, 2026 moeten we gaan wisselen uh, jaarlijks met die uh, Grand Prix. Ja, dat is de volgende. Uh, ja, ik. Ik vind dat niks. <laughs> Nee, het is ook niks. Uh, nee, ik, ik, heb, ik heb er best wel een beetje moeite mee. En uh, verder, uh, uh, heet dat, uh, ja, gaan, we, gaan, we het altijd, gaan we het wel zien. Uiteindelijk, uh, als ik eerlijk moet zeggen, het is daar in Spa van Korsjaal altijd ook een oranje feestje. Dus er zal zal heel veel uitmaken. Hm, ik denk het niet. We gaan het wel zien. Moet nee, en dat maakt het wel weer wat unieker. Hè? Nou is het gewoon elk jaar en een jaar is zo voorbij... Ja, dan ja. ja, krijg je toch weer dat mensen weer uh, wat uh, grager willen komen, zeg maar. Ja, nou ja, je zag het dit jaar natuurlijk al. En, en, en, en, en volgend jaar, ik heb nog geen idee hoe de kaartverkoop gaat. Maar op een gegeven moment wordt het toch het feestje, hebben ze het een beetje gezien, dan wordt het toch een beetje minder. En dan is het helemaal niet erg als er een jaartje tussen zit. Nee, en, uh, zo als je dan is wel weer vol bak hebt, helemaal prachtig toch? Helemaal ja, wel. als het met de financiën te regelen is uh, voor ja. zo'n uh, circuit, dan is het mooi. Ja. ja, verder ook nieuws natuurlijk, in de Formule 1. Want uh, ja, nieuwswietig, en dan zegt een heleboel mensen zegt, uh, zegt dat waarschijnlijk helemaal niks. Uh, die is het tot stakken. Of tenminste, ze hebben hem een andere taak gegeven, de via. Dat was de wedstrijdleider van de Formule 1. Ah, Oké, okay. oh, dus, dat, dus dat, weer een wedstrijdleider die, uh, die. Weer een wedstrijdleider die eruit gezoten is. Omdat er toch de beslissingen die werden genomen misschien toch te veel. Ja, ik vond het rommelig, wat zo zeggen. het was ook niet meer duidelijk voor de fan. Eh, met, met de boetes en geen boetes. En wel straffen en geen straffen. Ja, hij wordt eh, voor de laatste drie wedstrijden van het seizoen wordt hij vervangen. En uh, ja, ja, ik, ik vind het een absolute verrassing. Kijk, je, je bent het heel jaar met een wedstrijdleider onderweg. Die kent alle rijders, die kent alle trucjes, die kent alles. En dan zeg je toch wegwezen. Ja, toch? Ja, en dan zet je iemand anders neer. Maar volgend jaar zien we die beste man niet meer terug natuurlijk. Nee, die is klaar. Moet je, een... je bij de vierde eruit. Gegooid wordt en dan lig je er ook gewoon uitklaar. Dus, we hebben de rest ook helemaal nooit meer teruggezien. Hè? Hoe, uh, en dan zeggen ze, ja, hij gaat andere taken vervullen. Ja, nou geloof mij dan maar. Die is aan het solliciteren op andere functies. Hele, ja, tu nou, dus zal ja. best een mooie baan uh, voor hem komen. Maar, ja. ja, het is nooit leuk om er uh, op die manier uh, uitgezet uh, ja. te worden. Zeg maar. Ja, nou, het is, uh, ja en bij, maar ik moet wel zeggen, uh, bij mij verbaast me helemaal niks meer bij de VR hoor. Want er, er worden natuurlijk zulke rare dingen daar gedaan. Dat uh, ja, dit is ook weer. Uh, ik denk dat het ook een beetje een machtsstrijd is geweest uh, tussen die Wittig en uh, die Mohammed uh, Ben Zulayem natuurlijk uh, de hoofd van de vier want die twee lagen elkaar niet zo en Wittig wilde zijn eigen plan trekken en dat uh, vond die Ben niet echt heel erg goed dus ja, dan, ga, dan, dan is het een wel het baasje zeg ik maar <laughs> ja, nou ja, dat, dat is, zou ik zo zeker weten ja. Uh, ja, waar ik het nog over wil hebben je merkt, uh, ja, je ziet steeds overal die namen verschijnen, Cola Pinto, hè? Cola ja. Pinto Colapinto, hè? Eh? Colapinto, Cola, co, ja, ik kan het zo mooi zeggen. Colapinto, ja. en uh, Colapinto, ja, die is uh, enorm populair, blijkbaar. want... Uh ja, iedereen uh, zegt steeds van uh, nou, kom maar, hier, en, uh, kom maar hier en kom maar hier en kom maar hier, zeg maar. Nou, laten we ook zeggen dat Cole Pinto ook nog wel wat centjes in zijn zak heeft zitten. Dat scheelt natuurlijk ook enorm, dus we hebben wel een paar teams die willen hem er graag bij hebben. Want Carlos uh, Sims natuurlijk, die het natuurlijk ook al heel erg. Die, die is ook een fan van Cole Pinto. Ja, en, en, uh, hij komt toch een beetje uit die buurt vandaan natuurlijk. Dus die zitten ook wel met zijn centjes in. Nee, die is het uh, talent. Hoewel, uh, ik denk dat ze uh, ondertussen wel even alles overdenken als je een auto afschrijft in de wedstrijd. <laughs> nou tijdens de 70K procedure Niet helemaal oké, okay, zeg maar, als je terug wil rijden en je schrijft er wel af. Nee, dat kan gebeuren. Kolen uh, Pinto die gaat er komen. Ik, uh, uh, als hij bij een goed team komt, dan uh, zie ik dat wel een jongen worden uh, Ik ga niet zeggen dat hij gelijk wereldkampioen wordt, maar hij gaat wel wedstrijden winnen. Ja, dat, nou, dat, dat, dat is alleen maar mooi om mee te maken. Ja, dat en, uh, uh, ja, maken. Dan was er ook wat met Williams en uh, uh, Sains. Sains. Ja, zees uh, mag, mag al volgens mij op dit jaar tijdens de wintertest. mag hij al instappen. Dat is het deal die gemaakt is tussen Ferrari en Williams. Dus uh, gelijk uh, na de test. Uh, na de laatste. mag hij gelijk al in de Williams stappen. Dat is ja, het ja, Nee, heel apart. En dan uh, rijdt hij gewoon nog met uh, de auto van dit jaar. Hè, dan? Nou, hij rijdt gewoon met de auto van dit jaar. En misschien dat ze al dan al wat dingetjes gaan. voor volgend jaar gaan testen. Dat gebeurt meestal wel. Die, uh, die week na, na de laatste Cup Daar zijn ze natuurlijk al dingetjes aan het testen. Nou, zo dus denk ik niet dat dat volgend jaar heel veel aan de auto's gaan veranderen. Want 2026 krijgen we het nieuwe reglement. Dan gaan die auto's echt heel anders uitzien. Uh, dus ik denk niet dat ze nog uh, dat laatste jaar enorm veel gaan... Uh, het is meer fine-tunen dan een nieuwe auto neerzetten. Uh, maar hij mag al rijden en dat gebeurt niet altijd. En dan, dan hoop ik eigenlijk eerlijk gezegd ook al dat een Hamilton uh, bij Ferrari mag instappen. Ja, dus dat uh, zou mooi zijn. Dat, dat zou zeker mooi zijn. Waarom ook niet? Ja, je hebt een slag. Ga En uh, stap lekker bij je nieuwe team binnen. toch? Ja, is weer uh, commercieel uh, iets uh, verzonnen dat uh, de teampresentaties allemaal uh, in één keer uh, gebeuren. Met een ja, groot was... feest er rondomheen. Ja, maar dat komt dus ook weer uit die hoed van de VIA en van Ben. Die heeft gewoon gezegd van uh, budget, caps, toestand, dat soort dingen. Nou heb ik zoiets van, ja, hey, als ik heel eerlijk moet wezen. De teampresentaties waren de laatste jaren al niet zo heel bijst. Hoor. Er, werd een foto, er werd een doekje van auto en dat was het. Uh, vroeger had je er heel shows omheen en uh, uh, de, duurste, de duurste entertainments en de duurste uh, uh, zangeressen of zangers die, die werden ingevlogen. Uh, al jaren doen ze niet zo heel veel, dat heeft natuurlijk ook met die budgetcap te maken want het schijnt er allemaal wel uh, bij in te zitten. En uh, nu willen ze zeggen van we gaan, uh, we hebben zelfs een aantal jaren gehad dat ze al bij de eerste test in Spanje en deze was de presentatie. Oh ja hier is je, <laughs> zeiden ze dan. Ja, ja, ja. Uh, Nee, wat ze wilden is een show. Eén show waar alle teams in één keer alles gaan presenteren. Ja, ja maar wel in een mooie arena: hè? de O2 Arena in Londen. Ja, ja. Dat, dat is natuurlijk heel fijn. Uh, ik weet niet of dat teams daar... Ja, weet je, de mooiste is van die presentaties. Teams laten vaak nog niet uh, de echte auto's zien. Hè. Dat zien we dan vaak bij de eerste testpas. Uh, maar het is wel weer een feestje. Zo uh, uiteindelijk de, de hele Formule 1 groep het graag gevierd. Het zijn Amerikanen. Ja, Het uh, gaat allemaal wezen, om de show. Dat merk je wel. Het gaat allemaal om de show. Maar, uh, wezen, heel eerlijk, uh, ik heb er niet naar uh, gekeken. Ik was ziek in mijn bedje. Maar vanaf de er ook uh, Met het uh, uh, hele boksen. Uh, dit is natuurlijk ook allemaal show. Ja, en, daar kunnen we. Uh, nog wel een verhaal schrijven over de boksen. Tientallen miljoenen verdienen ze gewoon met één uh, wedstrijdje. <laughs> nou ja. W waar zijn wij dan mee bezig, hè, Rendon? Nou, laat ik zo zeggen. We even net uitlopen rekenen dat was de, uh, 2 miljoen euro per minuut. <laughs> ja, nou. Oh. Hey, ik weet het niet. Ik verdien ze niet. Nee, dus, nee. Uh... Maar het was wel een uh, mooie, mooie, mooie stunt, wat uh, all over de wereld hebben ze gekeken hoor, dus, uh... Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, nee, nee, dat, dat, dat al wel weer, Netflix is uit de lucht gegaan hè, daardoor, hè, ja. Gewoon, uh, dat ze het niet waar konden. Nou, dat, dat is volgens mij nog nooit gebeurd, dus ja, wel, wel, wel cool, maar ja, jongens, uh, opa tegen kleinzoon, ik weet het niet, uh, ga lekker uh, die andere dingen doen, zo om maar zeggen, ja toch? Maar so... ja, de centjes zijn binnen, so Formule 1 ook. Precies. Zo, zo maakt geld, hè? zeggen we altijd maar. Ja, en het is uh, all about the money. All about the money. Formule 1 is uh, absoluut alles all about the money. En uh, dus uh, en dat, uh, je ziet het maar. Wat hebben we nu? Monaco? Uh, we oh ja, tot, 20, tot uh, 2030 krijgen, in ieder geval. Tot 2030, 31 krijgen we weer file rijen. Nou ja, jongens, ja. Uh, hou op. Het uh, uh, gaat er nergens meer over. Maar ja, alle about the money. All Ik zit er niet om uh, op te wachten hoor, als uh, toeschouwer. Nee, Monaco is... Uh, ja, ik, ik heb de prachtigste wedstrijd in de jaren 70 jaar, 80 op Monaco gezien. Absoluut hele iconische wedstrijden. Maar ja, met deze vrachtwagens, uh, die longvehicles waar ze tegenwoordig mee rijden... het, wordt wel, het is wel verrekt en moeilijk om daar uh, ergens tussen te zetten. En als je hem er tussen zet, heb je echt een hele grote ballen, zeg ik altijd ja. Maar uh, nee, uh, als je ziet hoe ze daar beleus naar beneden gaan... Dan denk ik, jongens, het kan toch ook gewoon, het is bijna steken. Het gaat gewoon niet meer, klaar. Goed idee, ja. doen we niet. Nee, maar ja, ze doen het dus wel tot 2031. Ja, tot blijkbaar. <laughs> nou ja, hey Rendel, ga jij lekker uitzieken. Ik wees je heel veel beterschap. Ik ga, ik ga een bedje in. Ik ben er klaar mee. Ga je bedje in en uh, wij storen je niet langer. En uh, okay. weer uh, bedankt uh, voor deze Pit Reports. Goedemend beterschap, Rendel. Ik ga je zien. Dank je. Oké, okay, hoi. Okay. Fast. De eerste keer dan, uh, Piet. Piet, ja. ben, je, ben je er nog? Of uh, ben je naar huis? Nee, dat dorst ik niet. Ik heb op jullie gewacht. Ja, ja. oké. Okay, nou, gelukkig. Ze nou, hebben net de heeft een, een eind aan het lijden gemaakt en uh, het is uh, 6-0 uh, geworden. 6-0. 6-0 is echt verschrikkelijk. En dan speel je helemaal niet tegen een sterke team, zeg maar. We speelden, nou, we speelden tegen de 1 We speelden alle twee, waren we onderste. En inmiddels zijn wij de alleronderste. Ja. En, en als je dan met 6-0 vliet is, dan we natuurlijk wel een, een pak op pak, krijgen. Hè? Ik denk dus, dat er wel uh, het een en ander besproken is, moet gaan worden. Het is een totale offday. En uh, ja, de Aukjes laten later het een beetje afweten. En de jonkjes zijn nog te horen en varen. En ja, dan uh, krijg je dit allemaal. Ja. Dus ja, er zullen inderdaad er zullen wat, uh, wat besprekingen volgen van de week. Maar. Het is, ja. Nou ja, Jaap het is, vroeg is, nog aan uh, Amiki Groot of hij uh, weer stond te trappelen om uh, weer uh, te beginnen, ja. zeg maar. Maar ja, ja als je dit uh, meemaakt, dan denk je ook van, uh, ik blijf nog maar even thuis, uh, denk ik. Ja, want is ook niks anders in het doel steeds. Maar het is heel jammer, het is jammer. Het is ook heel donker nu en uh, ja... Het is, het is vies en smerig, maar uh, oké, okay. we zijn 6-0 verloren. We gaan ons oppoetsen voor de volgende week, denk ik, en uh, spelen we thuis, dus... Uh... Zeker, nou ja, we blijven okay. echt uh, de moed erin houden, Piet. Ik ook, oké. Okay. Oké, okay, Dank dankjewel u. hè, en een fijne Jij avond, ook. hoi. Jij ook, hoi. Het is half vijf, welkom bij de Zandvoortse Radio. En het uh, begint al behoorlijk donker te worden. Ja, dat krijg je met die klok uh, die een uh, uur uh, achteruit is uh, gegaan. Wat ik altijd zo apart vind erop is dat het nog meer dan een maand duurt voordat het de kortste dag is. Ja. Maar dat het nu is nog half vijf en dat het nu al donker wordt. Dat nu al dat donker, dat ja. Je hebt gewoon licht nodig. Ja, ik denk ook omdat er komt ontzettend veel wolken zijn. Het Waarschijnlijk is het uh, ook niet het mooiste weer. Uh. Nee. En dat verandert de komende dagen ook niet, heb ik om half drie nee, voor je gehoord. Nee, nee, dus, uh, Lekker binnen blijven. Lekker zeggen. binnen blijven en blijf luisteren naar de radio. misschien is het wel leuk als je nou binnen blijft... om een gezelschap van een kat erbij te hebben. Wat vind jij? Ja, nou ja, lekker op schoot. Ik heb al een advies. Een schootkat, ja? heb je die? Ja. En uh, ja, die heet uh, Bailey. Een lieve verlegen poes van 12 jaar. Nieuwe mensen vind ik soms wat spannend. Ik moet echt even wennen aan veranderingen... en leer je graag eerst even kennen. Daarom ben ik op zoek naar een rustige omgeving waar ik lekker mijn ding kan doen. Ik lig wel graag bij je in de buurt, maar ben verder veel op mezelf. Af en toe een aai over mijn bolletje vind ik prima, maar dat hoeft me echt niet de hele dag. Als het tonnetje schijnt, ga ik graag naar buiten. Ik zal er niet super ver gaan hoor. Met een balletje spelen vind ik soms erg leuk. Ik krijg pijnstelling wegens artrose en dankzij de pijnstelling gaat springen enzovoort een heel stuk soepeler. Bent u op zoek naar gezelschap in huis? Kom dan kennismaken. Hopelijk tot snel. Nou, als u belangstelling heeft voor deze kat... Nou, kijk dan op de website van het dierenthuis Kennemerland... of breng een bezoekje aan het asiel. Zeker, nou een heel leuk uh, dier van de week. Bailey de kat. Bij het uh, Kennemer dierenthuis. Uh, dus gewoon op internet kijken. En dan zie je ook een uh, mooie foto van uh, Bailey daar op de site staan... Ken je de reclame van uh, Bol? Uh, die uh, Sinterklaas reclame van het, uh, jochie, uh, en, uh, dat jochie. Uh, oh dat ja, ja, met Een ba balletje en dat hondje. Ja precies, ja, ja. met dat hondje en zo. Dat is dat, dat, dat een beetje triest. Uh, ja, die, ja die, die dat die je zeg, Dat hoor. hondje sloopt steeds de cadeautjes. Die, ja, maar dat doet hij expres. Om natuurlijk wel aandacht te blijven ja, krijgen van ja. uh, die jongen. Nee, en uh, nee. ja, leuke reclame. En weet je welke plaatsen daaronder gebruiken? Nee, nee, vertel. Nou, dat is deze. Ah, ja, ja, die hoor je, hoor je dan op de achtergrond. Ik sta vandaar uh, vanwege de reclame eigenlijk een klein beetje dat ik deze plaat draai, Maar hij zou gewoon leuk worden. Dus uh, we gaan genieten van Headaway uh, en What is Love. van de reclame weet je wel van die hele grote bolle of bol.com ofzo je inderdaad uh, what is love Nou, we gaan een uh, lekker plaatje draaien en daarna hebben we nog wat uh, nieuwsberichten voor je, dus reden genoeg om te blijven luisteren, Wat dag van deze van Pieter de Sjak en uh, alright let's go Als je nou een echte disco-freak bent, dan ken je deze plaats van de 52nd Street. En uh, dit was uh, de uitvoering van de Peter Shark Band. En die kennen we weer, die band van uh, Going Dancing Down the Street en zo. Uh, die hebben ook heel veel lekkere muziek gemaakt. Maar uh, we gaan het nu even niet over muziek hebben, maar over uh, het uh, nieuws. Want uh, ja, dit is alweer wat te melden, Richard. Ja, Circus Zandvoort, wie kent het niet? Die is uh, overgenomen. Ja, dat bericht las ik ook bij ZFM. Ongelooflijk. Ja, het is, de, de reden is niet zo super leuk, Maar daar kom ik aan het einde van het bericht wel uh, aan toe. Maar dat, uh, het is nu overgenomen door GameState. Ik weet niet of je dat uh, kent. Ja, volgens mij een hele grote in spelletjeshallen. Of uh, ja, hoe ja, ik dat moet ja, zeggen. Ja, precies. Speel Dat is de marktleider. En uh, ja, de komende maanden werkt GameState aan een levendig en vernieuwd concept... ...dat zowel fans aan klassieke spellen als nieuwkomers zal inspireren... ...met dezelfde kwaliteit en energie die bezoekers aan Game State gewend zijn. Op 1 april sluit de huidige vestiging zijn deuren... waarna het begin van de zomer het nieuwe speelbehalen groots geopend wordt. Roef Veldmeijer, eigenaar van Game State, reageert enthousiast op deze nieuwe aanwinst. Het is een enorme eer om Circus Zandvoort aan onze portfolio toe te voegen. De geschiedenis van deze plek, gecombineerd met onze passie voor games en entertainment... biedt een unieke kans om een nieuwe regionale bestemming te creëren... die zowel nostalgie als innovatie omarmt. Het initiatief voor deze overname kwam van de Nederlandse vastgoedbelegger... Piam Partovi, die door deze stap tevens de nieuwe eigenaar van het pand wordt. Oké, okay, ja, nou goed, op zich een goed bericht dat er toch weer iets moois mee gedaan wordt... Met het, met het pand. Maar ja, ik heb trouwens wel een vraag. Want er staat dat de bioscoop weer, weer verder gaat en behouden wordt. Dat is wel goed nieuws ja, natuurlijk. Zeker, want die is de al een tijdje dicht. Die is al een hele tijd dicht. Dus daar zijn wij als Zandvoort dus wel blij mee. Ja, ja zeker. Um, ik heb nog iets over de huidige eigenaar. Uh, de huidige eigenaar van Circus Zandvoort, Bas Heino... heeft gemengde gevoelens. Hij is teleurgesteld in de overheid... die onlangs besloot om het tarief van de kansspelbelasting te verhogen... naar een recordhoogte van bijna 38%. Hierdoor is een rendabele exploitatie... Explo explo explo van het casinogedeelte niet meer mogelijk. Tegelijkertijd is hij verguld van GameState... die geen kansspelen meer zal aanbieden. Nee, en alleen maar inderdaad uh, ja, waar je op kan spelen. Hè? Want uh, die jongeren ook heel veel thuis doen uh, op de computer. Maar het is ook leuk om met z'n allen in een hal natuurlijk... zo'n uh, spel uh, tegen elkaar te spelen... En dat uh, gaat uh, Gamestate's dus uh, doen in het uh, Circus Zandvoort gebouw. Nou uh, hadden wij dat uh, bericht uh, geplaatst uh, op uh, Facebook en de, op onze ZFM app. En eigenlijk kwamen vrijwel meteen de reacties binnen op... Uh, geloof jij het? Want wat staat er voor datum dat ze gaan beginnen 1 april? Dus ja, uh, ja sommige mensen, mensen dachten... Dan gaat het dicht en dan wordt het verbouwd. Ja, 1 april dachten ze dat dat een uh, grap was. Oh. Nou ja, ik denk dat, dat het puur toeval is dat uh, die datum uh, 1 april is. En ik geloof zeker in het uh, verhaal. Vandaar dat we het ook uh, gepubliceerd maar hebben ja, natuurlijk. Maar zo, leuk het, zo leuk is het niet, dus dat ga je niet als 1 april grap uh, Nee, geven. daarom dus. Uh. Maar ja, wel apart dat er uh, zulke reacties uh, komen dan, ja, ja, uh, op, uh, ja. op de uh, Facebook post. Dankjewel uh, voor uh, dat uh, bericht... En zometeen gaan we nog even met Fred praten, hè? Ja. Ja, want hij is er weer. Ja, hij zit ja, al de hele middag. hij nou, ja, zit al de hele middag, hè. <laughs> Wil je al naar huis? Nou, dat mag nog niet, nee, nee, want je nee, moet nee. zometeen nog twee uur aan de bak. Lekker dus uh, zo dadelijk gaan we eens even met Fred uh, praten. Wat hij allemaal tussen vijf en zeven gaat doen hier op de Sanfordse Radio... bij Entertainment for You. Rest Steve Winwood nog een keer met Hi-Hello. En dat was uh, inderdaad uh, Steve Wingwood en uh, The Higher Love. Ja, zo dadelijk na vijf uur, het begint donker te worden in Sanford... en dan verschijnt hij altijd meteen op de radio. Fred, hij is er weer. Hallo Fred. Goedemiddag. Een hele goede middag. Leuk dat je er al de hele middag bij zit, jongeman. Uh, ja, hey, dat is een keer voor de, voor de verandering. Voor de fun. Voor de ja, hoe vind je het? Leuk. Hey Fred, hoe ja, vind lekker. je nou uh, deze professionals radio maken? Ja, heerlijk toch? Ja? Ja. Leer er noord van? Radio, uh, radio, zo, uh, nou ja, of ik er wat van leer. Zo betekent het ze programma als een zonnetje in één keer, weet je wel. Nee hoor. Nee, maar, nee, maar goed, kijk, de programma's zijn natuurlijk anders anders, anders zou het geen radio zijn. Nee. Nee, je hebt ook, een heel, uniek, uh, uh, je hebt ook een heel uniek programma, hè? Ja, uh, eigenlijk... Uh, uh, Hoor ik wel vaker, uh, Nederlandstalige artiesten die hier komen en zeggen van ja, uh, ja, we komen elders bij uh, der, diverse stations, uh, zowel in Nederland als in België, en ja, daar is het toch wel wat uh, anders. Hmm. En hier worden ze gasvrij ontvangen en voelen ze zich thuis en daar gaat het om. Zeker, en uh, wat er ook aan uh, meewerkt is uh, dit gebouw natuurlijk aan de Tolweg 10 Daar zijn ze meestal ja. wel uh, ja, enorm ja. van gecharmeerd natuurlijk. Ja, dat vinden ze een prachtige studio inderdaad. En, uh, ja, alles, bij, alles bij elkaar op een hoop. Uh, ja. dat, uh, uh, dat en dan heeft... de muziek erbij en Fred erbij. Nou, en daar Fred, heb je een nou, mooi nou, plaatje natuurlijk. Ja, ja. Oké, okay, en wie mag daar vanmiddag uh, allemaal van uh, gaan genieten? Van nou, dat mooie plaatje? Ja, vandaag hebben we wat, uh, wat afmeldingen helaas. Maar uh, ja, we gaan in ieder geval nog wat, uh, wat mensen bellen. Uh, Jordi Carrero, die uh, ja, in verband met een uh, binnengekomen boeking... Uh, ja, komt hij vandaag niet hier naartoe. Dus gaan we hem wel eventjes uh, snel bellen. En we gaan uh, Ancora bellen. Dus de, de, de groep Ancora. Ik uh, komen er echt heel bekend voor. Uh... Ja, ja, dat is uh, volgens mij... zijn ze met z'n vier of met z'n vijven, dacht ik. En uh, uh, ja... De, de man uh, uh, is dus uh, uh, van ook weer een bekende zangeres. En daar gaan we straks eventjes allemaal over hebben. Oké, okay, nou ik ben heel benieuwd. Ik uh, ga hem opzetten. Jij ook, Richard? Zeker. Ik ben en heel benieuwd. Uh, verzoekjes hè, zijn ook wel Verzoekjes, van, hoe gaan we dat doen? We hebben we nu in ieder geval extra tijd voor. En dat doen we via www.zfmartisten.nl. Zfmartiesten.nl, even het formulier invullen wat je daar vindt op de website. Ja. Even en dan is het formuliertje inderdaad rechtsboven. En, uh, en dan uh, kom je automatisch bij mij hier in de studio ja, terecht. Ja, en dan rolt het A4'tje zo op zo het meepanel hier in de, door de studio de door de lucht. En, uh, <laughs> nou, mooi. Nou, <laughs> en de zie vanzelf. <laughs> <laughs> nou, ja, dat zijn mooie berichten. Ja. Nou, oh, even, even heel kort nog. Ja, want ja. ja, over een paar weken, hè, dan is het kerst. Ja, over hoor over een hoor. Mariah Carey en andere mooie kerstplaatsen horen dan weer Richard. Ja. Ben je er ook oh, ja, gezicht trekken zo ja, van ja, maar. Is erbij? <laughs> maar uh, wij gaan een mooie kerstshow maken. er heel veel zin in. ja, ja. Uh, van 2 tot 5, ja. hè? Dus, uh, of voor 2 tot 5. 2 tot 7 zelfs. <laughs> <laughs> ja, en ik ja, zal ja, vergeten ja. dat we echt hele leuke artiesten hebben dit keer. Ja, we hebben natuurlijk een extra presentator erbij. En dat is Devin Donovan. En uh, ja, die vult dus uh, het programma ook uh, aan met uh, zijn uh, nummers. Uh, die die hij uh, ja, hier tegenwoordig gaan brengen. Leuk. Ja, en het uh, zal ook een beetje in de kerstsfeer zijn. Uh, Johan Kettenburg hebben we, Emile, Gillian, uh, Joyce Martens, Peter Manier, dus uh, ja, teveel op behoefte. Uh, Johan Kettenburg had uh, Albert-Jan toen toch nog een uh, gedicht uh, gemaakt, ja, van gemaakt uh, van helemaal. die ja, ja, ja, klopt, ja, klopt he? helemaal. Ja, ja. Ja, mooi. Ja, en uh, natuurlijk gaan we ook nog even proberen uh, con uh, contact te sluiten met uh, uh, Frans Bauer en, uh, en Wolter Kroes. Nou ja, dat gaat een mooie programma worden. Zeker. 21 zeker. december, hè? 21 december van 2 tot 7. 2 tot 7. Zet hem dan op ZFM. En dan uh, hoor je het uh, bij Zandvoort voor jou in ja. de kersteditie. Ja, en dan kunnen ze ook meekijken natuurlijk. Hè? Precies. ZFM-live.nl. Kijk nou, je live mee. Heel veel plezier zometeen met Entertainment View. Dankjewel Dank je, wel, je wel. Richard. Dankjewel Rob. Ja, en uh, tot de volgende keer. Hè? Hadden we alweer ja, een afspraak staan. Ja, agenda. Uh, dat wordt de 21 december. 21 ste alleen. Oh ja, dat klopt. We ja. zit al uh, zover. Uh, nou ja, dus zie ik jou ja, 21 december weer. Ja, maar... yeah. Oké. Okay. <hums> en tot een uh, andere keer dan. Uh, nou, volgende week dan, uh, <laughs> dan, uh, dan uh, ben ik er weer. Ongelooflijk, hè. <hums> en dan uh, zometeen genieten van uh, Fred en zijn uh, muziek. Verzoekjes zfmartisten.nl Je kan het allemaal aanvragen hier. Imagination is de laatste voor 5 uur. Tot volgende week.